Het ijselijke poolavontuur is nu gelukkig weer achter de rug en Paulus en zijn vrienden zijn weer behouden teruggekeerd in het grote bos. Je zou zeggen dat alles nu dus weer zijn gewone gangetje kon gaan, maar zo is het toch niet helemaal. Want Paulus, die anders altijd zo'n rustig leventje leidt in zijn kabouterboom, zit nu weer opgescheept met die lastige huisgenoot Joris het vispaard. En dat gedierte zorgt als vanouds voor verrassingen. Op dit moment loopt Paulus tenminste met een bezorgd gezicht door zijn huiskamertje... en kijkt in alle hoeken en gaten. Ja, ja dat is me nou toch ook weer wat, hè? Maar hij is weg. Ik kan hem nergens vinden. Spoorloos verdwenen. Ik snap er niks van. En ik heb toch al overal gezocht. In mijn kast en in mijn bedje. Op de vensterbank ligt hij niet en onder de tafel ligt hij niet. Ik heb alle pannetjes nagekeken en de broodtrommel en de suikerpot. Maar hij is weg en hij blijft weg. Mijn pijpje bedoel ik, hè? Wacht, misschien in mijn schoentjes. Haastig trekt Paulus zijn schoentjes uit en kijkt daar lang en aandachtig in. Maar ook in zijn schoentjes zit geen kabouterpijp. En dat is erg vervelend, want Paulus wil het opsteken. Voor de deur zit Joris het vispaard met een doodonschuldig gezicht te kwispelstaarten. Opeens ziet Paulus dat gekwispel en meteen schiet hem iets door het hoofd. Ja, ben je daar Joris? Heb jij mijn pijpjes soms weggepakt? Ah, oh, ik ga. Zo, zo, jij dus niet. Eerlijk gezegd ben ik daar anders nog zo zeker niet van. Want als jij nee zegt, dan betekent dat meestal ja. Nee, dus. Oh dus? jawel. Je mag een best beest zijn, Joris. En ik geloof ook wel dat je een goed hart hebt. Maar de waarheid spreken? Nee. Dat laat nog wel eens wat de mens over. Het is toch heel zwaar? Ik heb geen pijpje gezien. Nou, dat begrijp ik niet. Hé. Hey. Hé, hey, wat zie ik nou? Zeg, Joris. Uit jouw linkerhoor komt rook. Oh, ja. Ja, rook, hoe is dat mogelijk? Ik zal een binnenbrandje hebben. Ja, je kan me nog meer vertellen, kom eens dadelijk hier met het oor. Nee, ik wil niet. Wil niet, wil niet, je moet. Ik zal in het oor van jou kijken. Ik heb het echt niet gedaan, ik wil weg. Hier blijven jij, en niet tegenspakkelen. Zie je wel, uit je linkeroor komt rook, maar, maar, maar er zit nog geen pijpje in. Misschien in het rechteroor. Laat zien. Maar wimpels? In het rechteroor zit mijn pijpje, brandend en wel. Kijk nou toch eens even... Joris, Joris, je bent een bespottelijk beest. Wie stopt er nou een brandende pijp in zijn oor? Ik is zo lekker warm in mijn kop. <lacht> lekker warm, hoe vind je zoiets? Je had wel in brand kunnen vliegen. Weet je wel dat het verschrikkelijk gevaarlijk is om een pijp in je oor te stoppen? Wel, nee, voor er niet. En je had weer gejokt ook, want jij beweerde... Och, ik was het even vergeten. Ja, je kan me nog meer vertellen... Zoiets vergeet je niet, dat bestaat niet. Vreselijk verontwaardigd is Paulus, want niet alleen heeft Joris gejokt... ...maar nu moet de Boskabouter zijn pijpje eerst helemaal goed schoonmaken... ...voor hij het weer op kan steken, want je kunt toch niet uit een pijpje roken... ...dat zo uit een visbaan de oor is gekomen. En Joris is ook verontwaardigd, want hij vindt dat schoonmaken larikoek. Echt, larikoek, ja, ik had een schoon oor. Hou jij je mond mondbrutale ap! En maak me een gewoon een spijthoofd. Een heel erg spijthoofd. Oh. Oh. Hoofdschuddend maakt Paulus zijn pijpje schoon en kijkt af en toe bezorgd achterom naar Joris, die weer voor de deur zit en een snoep trekt alsof er niets gebeurd is. En daar treft Salomon hem aan, want die komt juist aanstappen om te zien hoe Paulus het maakt. Hé, hey, goeiedag Joris. Hoe is het met Paulus? Oh, slecht. Slecht? Dat weet je toch niet. Wat is er dan met hem? Hij had een binnenbrandje, Salomo. Paulus, een binnenbrandje? Hoe kan dat nou? Oh, die schuffen kan alter. bij zijn pijpje in zijn oor gestoken. In plaats van in zijn mond. <laughs> <laughs> Wat een gek geval. Is dat waar, Paulus? Oh, laat je toch niks op de mouw spelden, Salomo. Die Joris licht of het gedrukt staat. Natuurlijk is er niks van waar. Joris, dat pijpje zat in het oor. Oh zo, maar niet in mijn oor, in het jouwe, Joris. Nou oh ja, wat maakt dat nou uit? Ja, Paulus, neem me nou niet kwalijk. Maar ik moet eerlijk zeggen dat die Joris een rare huisgenoot voor jou is. Ja, dat merk ik dagelijks, Salomo. Als je eens nagaat, hij eet spijkertjes en ontbijtbordjes en verflikken. Hij steekt overal zijn neus in en hij spreekt nogal waarheid ook. En nou dat oor weer, met dat pijpje. Ja, het is maar al te waar, allemaal. Joris is een grote lastpak. Zal ik jou eens wat vertellen? Dit gaat zo niet langer. Je zult hem er maar uit moeten gooien. Ik ben er ook bang voor. Maar ik kan een beest toch niet zomaar uit een huisje gooien? Ja, dan zal ik dat wel voor je doen. Joris, je hoort het. De Rijk. dan heb je het al nog aan die huilen. En dat kan ik niet tegen. Maar ik wel. De ruik, Joris. Zoek jij maar een ander plekje om je vispaar de kwaad uit te halen. Nee. Nee. En toen Joris hadden op met dat gejammer, Dat kan ik niet tegen. Maar wat moet ik dan naartoe? Ja, dat kan me niet schelen waar jij naartoe gaat. Als je er maar uit gaat. Ja, wacht nou even, Salomo. Doe nou niet zo hard vochtig. Zouden we voor Joris niet een woning kunnen zoeken? Oh. Ja, een woning. Ben je normaal, Paulus? Wou je dat er ook nog op je nemen? Laat dat vispaard toch voor zichzelf zorgen. Nee, Salomo. Eigenlijk is het verplicht om een geschikte woning voor hem te zoeken. Dat geloof ik vast. Ach, dat geeft er allemaal moeilijkheden. Begin nog niet aan. Waar zou je willen wonen, Joris? Ah, oh, bij Salomo. Dan ga ik hem lekker geen denken aan. Jij komt mijn boom niet in. Maar hoe boeren dan? Nee, Joris, dat gaat ook niet. Hoe boeren zou je zien aankomen. Zo lastig beest als Joris hoort apart te wonen. Dat is duidelijk. Ja, apart op, Lekker. Dus moeten we een hol voor hem gaan zoeken. Geen hol op, Nee, dat is me veel te min. Is een hol te min? Ja, wat wil je dan? Eigenwijs veel eisend ongezeggelijk vispaard. Alles... Ik sprak over een woning, een echte woning, en die wil ik ook. Een vispaardenhuis. Alsjeblieft. Hij heeft alweer een heleboel noten op zijn zang. Ik heb je van tevoren gewaarschuwd, Paulus. Dit geeft moeilijkheden. Je knapt het alleen maar op. Ik bemoei me er niet meer mee. <coughs> oh zo. Salomo de Raaf stapt weer weg met de snavel in de hoogte en een zeer geërgerde uitdrukking op zijn gezicht. Paulus krapt zich eens op zijn bolletje, terwijl Joris hem vol verwachting zit aan te staren, hevig kwispelend. Paulus zucht dus diep. Ze moeten daarop uit, dat is duidelijk. Ze moeten een huis gaan zoeken voor Joris. Paulus heeft dat nu eenmaal beloofd en boskabouters houden altijd hun belofte. Nu stappen ze dus samen het grote bos in om een geschikte vispaardenwoning te vinden. Ze kijken naar alle kanten speurend om zich heen. Paulus begrijpt nu al dat het heel moeilijk zal zijn om Joris tevreden te stellen... ...want dat vispaard blijkt ontzaggelijk kieskeurig te zijn. Een konijnenhol is hem te min en een oud vogelnest te hoog. Een hutje van takken vindt het te tochtig en een hutje van plaggen vindt het te vochtig. Daarbij komt dat er eigenlijk in het grote bos helemaal geen woningen zijn... ...laat staan, leegstaande woningen. En hoe zit het? Waar blijft mijn huis? We komen aan Joris, ik kan niet over hè. We moeten er rustig naar zoeken... Ik heb geen genoeg. Ik wil nou meteen naar huis. Thank you.